Ja, Kingston Kools, uh, je speelt hier de barones op de Sound of Music. Ja, je mag hier eigenlijk uh, voluit gaan hè, en een heel grappig uit de hoek ook komen. Ja, pas op. Ik probeer ze wel neer te zetten als een echte vrouw. Dus ze heeft ook ware het is, Ik probeer ook geen bitch te spelen, maar een sociaal gestoord persoon een beetje. Dus het is een hele zakelijke vrouw. Ze weet hoe dat ze met zaken om moet gaan. Maar als het over gewone dingen gaat, daar heeft ze het moeilijker mee dus het is niet dat ik iets uit de kast haal, het is dat ik net iemand ga spelen die iets socialer gestoord is en waardoor het automatisch grappig wordt ja. Waarom de Sound of Music? Waarom heb je hiervoor geauditeerd? Eerlijk gezegd de dag voor de auditie wou ik het eigenlijk nog afbellen omdat ik dacht dit is zo niks voor mij en ik heb nooit gedacht dat ik in de Sound of Music kon staan maar ik, ik belde niet af en die avond dacht ik, ja, ga nu maar gewoon slapen en ga er toch maar naartoe. Je weet maar nooit en het is ook een nieuw productiehuis, laat je gewoon eens zien. En ze hadden heel snel beslist dat ik het had en nu speel ik het ondertussen zo graag dat ik, ik wil het eigenlijk nooit meer afgeven. Ja. En wat waren je muizenissen? Wat, wat was je bezig dat je twijfelde? Ja, sowieso kende ik de film beter dan de musical. Ik had de musical al wel gezien van Ballet van Vlaanderen. Maar omdat het altijd zodanig over Maria en von Trapp gaat, vergeet je ook heel vaak wat die barones toch weer te doen had. En ik dacht, wat ik mij kon herinneren, dat de barones heel hoog moest zingen. En ik dacht, dat kan ik nog helemaal niet, want ik ben een alt. Uh, dus dat was eigenlijk het, de grootste angst. Van. Ik ga die partituur niet kunnen zingen. Wel dat nummer van de auditie, maar dat twee nummers, veel te hoog ga ik nooit kunnen. En welk nummer vind je nu... Nu dat je toch van de musical houdt, het mooiste? Ik heb maar keuze uit twee nummers en ik heb er niet echt één alleen. Maar het allermooiste vind ik eigenlijk het duet tussen de kapitein en Maria. Net als, als ik hen verlaten heb eigenlijk. Vind ik het mooiste nummer. Minder bekend, maar wel mooi.